Uur. Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Er is nog geen grote doorbraak in de stikstofdiscussie. Dik vier uur lang praatte bemiddelaar Remkes met ministers en boerenorganisaties over de stikstofplannen van het kabinet. Na afloop zei hij dat er een vertrouwenscrisis is tussen boeren en de politiek verslaggever Ewout Kiefiet luisterde mee. Hij had het over een stapeling van regelingen... die vanuit Den Haag naar de boeren kwam. Een gevoel van miskenning ook bij de boeren... over ja, wat ze eerder al gedaan hebben. Een gebrek aan toekomst ook. En uh, misschien nog wel groter... de verhouding tussen stad en platteland... die helemaal verstoord is. En daarom was dat gesprek van vandaag... Uh, ja, dat vooral ook overigens flink uitliep. Boeren zien graag dat het kabinet de stikstofplannen aanpast. Maar dat is tot nu toe dus nog niet gebeurd. Greenpeace wil dat ook helemaal niet. De Milieuclub zegt... dat het hartstikke slecht is voor de natuur als die stikstofplannen omgegooid worden. Gaza meldt dat daardoor luchtaanvallen minstens acht doden zijn gevallen. Ook zouden er veertig gewonden zijn. De aanvallen lijken onderdeel van een speciale operatie van Israël, zegt mijn buitenlandcollega. Het belangrijkste doelwit van die operatie is een uh, leider van de Palestijnse islamitische jihad uh, uit Gaza. En hij zou ook een van de doden zijn uh, die is gevallen. Hij is bij een droneaanval op zijn huis omgekomen. De grenzen met Gaza zijn dicht en Israël heeft extra troepen naar de grens gestuurd. Bij zo'n 120 tandartsenpraktijken kan je de komende dagen niet op controle of je gaatjes laten vullen. Een groot tandartsenbedrijf heeft last van een cyberaanval. Daardoor kunnen werknemers van de praktijken niet meer bij patiëntengegevens. Het bedrijf verwacht dat de praktijken volgende week mondjesmaat weer open gaan. En in de Leidse Hortus botanicus staat weer een penisplant in bloei. Dat is de tweede dit jaar. Zo'n soortgenoot trok vorige maand al veel publiek. Bijzonder, want er komt maar één keer in de tien jaar een bloem uit de buitengewone plant. Als je zelf het ding wil bewonderen, hoef je trouwens niet naar Leiden af te reizen. De Hortus botanicus heeft op zijn YouTube-kanaal een livestream van de bloeiende plant.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 Vois pour moi que je pars au combat Et j'espère être digne de la tribu de Dana, Dana. un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 We kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij kennen barras in training, niks keer maar Splash Ook ik ken een splash van rena die regen op mijn ambarella U ziet ze de shoes, shara, nikki en ook Isabella Van Vella, Vella, we kennen van Vella Ik ga die regen druk als hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik ga die regen druk hier op mijn ambarella Ella, Op mijn ambarella, Ella number la lela o main number la lela o main number la op mijn Ambrella, Same day, same shit, we negeren het weer En gaat door alsof alles oké is Het voelt het op mij is gemend. Maar een plaatje van mind. wat die hier in mijn deze is Is de laf die ze geven gemeend. Of als ze mij voor de titan en feest facelift Die trippels die voelen als bullets op mijn umbrella zet weer niet mee. Ik je mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen Pak massages voor de rest. Ik ken het leven in Favella Al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb Kom ik later bij Ofella, fella, wat kan ik fella? Ik had die een grote op mijn ombarella. Bella, bella, mijn ombarella. Ik had die een grote op mijn ombarella. Op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn op mijn ombarella, op mijn ombarella, op mijn op mijn op mijn ik niet daar, ze m'n weer rood, want ik ren in de velden, m'n ogen zijn moe Heb je probleem met mij, van Martimo, of die steden, ze komen naar je toe? Ik ben echt door aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room zie me met Yara, Niki, Jamila, hier in mijn room, en ze lijken me Jones Ik wil niet stappen, we kennen de slags, we kennen van Vella Ook bij kan de barra zijn plein, ik ski maar ik splash Ook ik en de splash van Rina, die regen op mijn ambarella Missies ze de shoes, Yara, Niki en ook Isabella Fella, fella, we kennen Fella. Ik had die het op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die het op mijn ambarella. Op mijn ambarella, op mijn ambarella, op mijn ambarella, op op mijn ambarella, op op mijn ambarella, op op mijn ambarella, op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 Tot dan. Zijn hoofd van het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt... voor het omstreden stikstofkaartje van minister Van der Wal. Dat zei premier Rutte na afloop van het overleg met boerenorganisaties. Dat kaartje leidde bij boeren en provincies tot veel misverstanden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn zeker acht mensen omgekomen... en veertig anderen gewond geraakt, zegt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Daarbij is ook de leider van de terroristische groepering... Islamitische Djihad gedood. Energiebedrijven maken zich zorgen over betalingsproblemen... als klanten hun jaarafrekening krijgen... Mensen betalen nu maandelijks een te laag bedrag, waardoor ze aan het eind van het jaar een fors bedrag moeten bijbetalen. Het weer: morgen is zon, later ook stapelwolken, van het oosten en noordoosten kans op wat regen. En het wordt maximaal 23 graden.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 I'm yeah. yeah.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 Infiniteerd, ik word zo dat ik ooit sta. Dietro gli steccati del logon, ik suon. Sto pensando te, oh yeah, sto pensando. is een pop